Ik moet er niet aan denken. Of leraar? Jij bent toch ook onderwijzer geweest? Dat ben je ook niet gebleven? Je kent dat verhaal van die onderwijzer uit Makkem. Jammer, ik ook niet. <lacht> maar in ernst, het is hier best om uit te houden. Als je gevoel voor humor hebt, tenminste.